met het NOS-journaal. Bij de Turks-Griekse grens hebben zich volgens de VN-migratieorganisatie... al zeker 13.000 migranten verzameld. De organisatie maakt zich zorgen over de kou en de harde wind... waar onder meer kinderen aan worden blootgesteld. De Turkse president Erdogan zei gisteren al... dat er 18.000 migranten vanuit Turkije onderweg zijn naar Europa. Donderdag besloot Turkije om de grens met Griekenland te openen... ondanks het verdrag met de EU om niemand door te laten. Er is opnieuw iemand in Nederland besmet met het coronavirus. Het is een 23-jarige vrouw uit Delft, meldt het RIVM. Ze zit thuis in quarantaine. De GGD onderzoekt met wie ze de afgelopen dagen contact heeft gehad. De vrouw heeft het virus waarschijnlijk opgelopen in Lombardije... in het noorden van Italië. Ze heeft geen contact gehad met de andere Nederlanders... die ook besmet zijn. In totaal hebben hier nu zeven mensen het coronavirus. Ook wordt nog een patiënt in een ziekenhuis in Rotterdam onderzocht... Een eerste test wees op het coronavirus, maar een tweede test moet uitsluitsel geven. In de Eredivisie waren vier wedstrijden gisteravond. Herenveen won met 2-3 bij FC Twente. Peck Zwolle pakte na een hectische slotfase thuis de winst tegen Vitesse. Het werd 4-3. De Limburgse derby tussen VVV en Fortuna eindigde in 0-0. Dat bleef het ook bij ADO Den Haag tegen Heracles. ADO blijft hekkensluiter in de Eredivisie. De afgelopen meteorologische winter was uitzonderlijk zacht. De minimumtemperatuur dook slechts 15 keer onder het vriespunt, zegt het KNMI. Dat is ruim de helft minder dan normaal. En ook de gemiddelde temperatuur lag een aantal graden hoger. Verder liet de zon zich ook iets minder zien. En vandaag begint de meteorologische lente. Het weer nog. Vannacht kan er her en der nog een bui vallen. En het waait flink. De temperatuur ligt rond de 3 graden. Overdag eerst op de meeste plaatsen droog. Later weer regen. Dan wordt het ongeveer 9 graden. Aan zee staat opnieuw veel wind. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM Met nu de nacht. Big Mama's house records in the mix. Thank you. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА